The death is near, you won't give in without a fight, a foul play without a doubt, no silver lining to be seen in this thunder.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 Is het mijn dag? Is mijn dag? Is mijn, Is mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, Vandaag ben ik mijn, mijn, geluk. Vandaag zit alles mee. want nu heb ik de power kan ik Asterix verslaan. Vandaag gaat alles lukken. It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 Echt hartstikke lachen. Het is mijn dag. Stel maar dat het mijn dag nee, echt niet, echt, mijn is. Kel. Nee, je chillers. Het is echt mijn dag. Nee, je Het is echt mijn dag. Nee, je chillers. Het is echt, nee, echt mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh, nee, nee. Echt hartstikke lachen. And see.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 En meen ieder woord, ieder als je mij als voel ik me bevrijd, van twijfel en onzekerheid. Ik vind dat ik van je hou, als ik voor je sta, voor je sta dan, dan laat ik plaats, zien dat ik voor je ga. Voor je als je ga. dit niet voelt, dan is het nooit bedoeld, laat me dan maar gaan naar een onbestemde staat. Foute woorden die ik stree. I'm not standing in your way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 De moslimbroederschap blijft erbij dat Mubarak moet vertrekken. Later vandaag is er een gesprek met vicepresident Suleiman... waarbij ook andere oppositiepartijen en intellectuelen aanwezig zijn. Voor vandaag is opnieuw een groot protest gepland op het Tahrirplein in Cairo. De betogers hebben de 13e protestdag uitgeroepen tot Dag van de martelaren, als eerbetoon aan de demonstranten die de afgelopen tijd zijn omgekomen.